Dit was het NOS-journaal. DFM. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen en Muiden, 3 kilometer. Ook op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 5. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Badhoevedorp 3. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knopel vier. 4. En op de N44 Wassenaar-Den Haag bij Wassenaar-Zuid, 2 kilometer.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 The day.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 Sur mon amour, moi ma selle, tu es très belle. En, en, en, je suis Oh, je parle un petit peu français.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 every time